Dit is Zeewout de Jong met het NOS-journaal. Zijn nieuwe Australische nieuwsorganisatie heeft de beelden naar buiten gebracht. Er zijn pro-Russische rebellen te zien die tussen de wrakstukken lopen. Ze praten zowel Oekraïns als Russisch en doorzoeken de bagage. De rebellen lijken verbaasd en geschokt dat er een passagierstoestel is neergehaald. De beelden zijn volgens Newscore Australia gemaakt door de rebellen zelf. Het oorspronkelijke filmpje duurt 17 minuten en zou uit Donetsk zijn gesmokkeld. Door wie en wanneer is onduidelijk. Vandaag is het precies een jaar geleden dat vlucht MH17 uit de lucht werd geschoten. De man die in een bioscoop in de Amerikaanse staat Colorado twaalf mensen doodschoot is schuldig aan meervoudige moord. Dat heeft een rechtbankjury bepaald. Diezelfde jury bepaalt ook of de 27-jarige James Holmes het levenslang of de doodstraf krijgt. Holmes schoot in juni 2012 twaalf mensen dood in een bioscoop. 70 bezoekers raakten gewond. Het gebeurde bij een vertoning van de Batman-film The Dark Knight Rises. Toen hij werd aangehouden zei Holmes dat hij de Joker was, een personage uit de Batman-serie. Volgens de jury was hij volledig toerekeningsvatbaar. Voor vakantiegangers naar Zuid-Europa wordt het dit weekend druk en warm, zegt de ANWB. Het is overal druk op de weg met vakantieverkeer en bovendien worden onder meer in Zuidoost-Frankrijk, Oostenrijk en Noord-Italië temperaturen verwacht rond de 38 graden. In Zuid-Duitsland is het wegdek hier en daar beschadigd door de hitte en geldt een lagere maximumsnelheid. De ANWB adviseert vakantiegangers in de auto om onderweg extra pauzes in te lassen en genoeg eten en drinken mee te nemen, omdat de reis langer kan duren dan verwacht. Het weer, toenemende bewolking en enkele regen- en onweersbuien. Het blijft zacht met 15 tot 21 graden. De komende ochtend trekken de buien weg en wordt het zonnig. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 18 graden op het strand, 20 tot 25 graden in het westen en rond 28 graden in het oosten.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 the stories I'm told.